Rudi Vendrich met het NOS-journaal. De afgelopen winter zijn in natuurgebieden Oostwaardersplassen minder dieren doodgegaan dan het jaar ervoor. Bijna 800 hekrunderen, koninkpaarden en edelherten overleefden de winter niet. Het overgrote deel werd doodgeschoten door boswachters. Sinds deze winter schiet Staatsbosbeheer grazer sneller dood. Verzwakte dieren, waarvan zeker is dat ze de winter niet zullen overleven, worden afgeschoten. Eerder werd pas ingegrepen als de dieren bijna dood waren. Boswachters zijn tevreden over de nieuwe regels, omdat ze nu meer ruimte hebben om in te grijpen wanneer dat nodig is. Moskou heeft grote homo-manifestatie alsnog verboden. Eind april was voor het eerst in zes jaar toestemming gegeven voor een optocht met 500 deelnemers. Die Gay Pride, volgende week zaterdag, werd gepromoot als een cultureel en educatief evenement. Maar het stadsbestuur ziet het evenement bij nader inzien als een risico. De parade zou golven van protest veroorzaken bij de Russische bevolking. De organisatoren willen nu in plaats van een Gay Pride een vreedzame demonstratie houden. Opta gaat onderzoek doen naar mogelijke aftappraktijken door telefoonaanbieders. Vorige week werd bekend dat KPN en Vodafone een omstreden technologie gebruiken om te volgen wat mobiele internetters doen. De Opta gaat bekijken of er regels zijn overtreden.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 Het weer wisselend bewolkt. Vannacht komt het af naar een graad of 10 met kans op nevel en mistbanken. Morgen nog tot eerst vrij veel laaghangende bewolking, later ook zon. In de middag in het oosten plaatselijk een bui. Het wordt dan 17 graden in het noorden en 21 in het zuidoosten. Dit was het Noord. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Een uh, heel rustig begin van het tweede uur ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd, uw gastheer Hans Sandbergen. Ja, waarschijnlijk herkende u het al, het is natuurlijk Joe Beams' uh, Dindi. Hier op prachtige wijze gespeeld door Bernard Berghout op de klarinet en Jeroen de Koning op de gitaar. Twee muziek, een, een CD om van te smullen gewoon. Ik heb hem pas gekregen, hij is weliswaar in 1990. Uh, Uitgegeven, maar het is een prachtige cd. Goed. Um, wat heb ik nog meer nieuw gevonden? Oh ja. Ik heb gevonden uh, concerten van Bill Evans. Bill Evans de pianist. En dat, uh, hij is in Nederland geweest. In de Boerhofsteden in Laren. En wel op 19, in 1973. December de 13e. En het was een live opname, want die vonden toen daar heel veel plaats. Ik heb een stukje uitgekost, ook ooit uh, geschreven door Jerome Kern en Leo Robin. Luister u naar Billy Evans in Up With the Lark. Ja, luisteraard, ooit geschreven door Richard Rogers en Lawrence Hart. Opgenomen in de meerkoet in Lelystad in 1979. Bill Evans op de piano. Op de bass Mark Johnson, Drums Lo La Barbara. En ik heb. Uh, my, het was natuurlijk My Romance, maar op een dergelijke wijze gespeeld, heb ik het eigenlijk nog nooit gehoord. In, met al die tempo. Uh, wijzigingen, want het is eigenlijk een ballade. en dit was een swingend stuk van snel naar langzaam en andersom. Ja, en luisteraars, ik ben ook nog gebeld. En dat was naar aanleiding van het beginnummer wat ik uh, liet horen, Dindi, van uh, Joe Beam. En dat dat gespeeld werd door Bernard Berghout op de klarinet en Jeroen Koning. En uh, ja, alho alho alhoewel die uh, vroeger heel bekend was en veel optrad, horen we de laatste jaren van deze Haarnemse of Bennebroekse klarinetist. Horen we weinig en uh, ze vroeg... Of er nog een stuk van deze prachtige CD ten gehoor gebracht kon worden. Nou, daar voldoe ik natuurlijk zeker aan. Trouwens, je kunt ons altijd bellen op 57-30393. Dus naar de studio 57-30393. Goed, ik heb een stuk uitgezocht. Luister nu naar Softly as in a Morning Sunrise. Bernard Berghout en Jeroen de Koning. Thank you. Ja, luisteraars, op uh, speciaal verzoek hier uh, Cursewinds Summertime. En uh, ja, Summertime is natuurlijk vanuit uh, Porky and Bess uh, opera. En die is op duizenden manieren gespeeld, gezongen. Weet ik veel wat ze er allemaal mee gedaan hebben. En dit was uh, Carrie Burton, die wat vrienden had uitgenodigd. En een schitterende CD gemaakt heb. Waar toevallig dit stuk ook op stond. Goed, weer aan een verzoekje voldaan. Ja, op mijn zoektocht naar jazz kom je vaak hele onverwachte mooie stukken muziek tegen. En uh, ja, ik kwam een zangeres tegen, Ries Chanel. Ik had er nog nooit van gehoord. Opnames in Nederland gemaakt. Waar de dame vandaan komt, is me tot nu toe niet duidelijk. Het is een mooie dame om te zien als ik de foto bekijk. Ik heb een prachtige ballet voor u uitgezocht. Luister u naar Ries Chanel in Billy. Ja luisteraar, dit was het prachtige Moon River, ook zo'n song die op door, ik weet niet hoeveel mensen, mannen en vrouwen gezongen is en ook instrumentaal, instrumentaal verwoord is. Dit was Angelique Hoevens. Ik heb wel eens wat meer voor de van haar gedaaid in mijn jazzprogramma. Omdat ik vind dus dat zijn een prachtige stem is. Misschien kan de jazz promotor Hansijmers eens kijken of hij haar in een van zijn concerten kan laten optreden met het bekende trio Johan Clement. Trouwens, Angelique werd begeleid door Harry Emery op de bas. En prachtige solo's op deze achtsteem akoestische was trouwens. Eh, dan had je Hans Jansen op de piano en Tonthof op de drums. Goed, deze zangeres. Dan ga ik terug naar een nou ja, een cd. Die staat al jaren bij mij in de kas en soms draait er wat van. Het is namelijk het Dave Rubik Quartet met zijn prachtige cd uitgebracht. Het Carnegie Hall. En dat is al een hele oude, namelijk uit 1963. Ik heb een stukje uitgezocht. Uh, trouwens, Dave, die speelt natuurlijk op de piano, samen met Paul Desmond op de alt, Jimmy Wright op de bas en Joe Morello op de drums. Luister nu naar "Pennies from Heaven". Van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de eten... 5. en in de eten op 106,9 straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van L.